Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de verkiezingen woensdag kun je op minder plekken stemmen. Er zijn zo'n 400 stembureaus minder open. Vooral in de steden. Op het platteland juist iets meer. Gisteravond gingen voorafgaand aan die verkiezingen... VVD'ers, Rutte en Schippers op tv in debat... met Atje Kuiken van de PvdA en Klaver van GroenLinks. Het ging vooral over armoede, wonen en economie. In de afgelopen 13 jaar dat de VVD de grootste was, het aantal mensen in armoede gestegen tot boven het miljoen. Er Wordt altijd voor gezorgd en dat is terecht dat de mensen met de laagste inkomens niet door het ijs zakken. Dat is terecht. Het is wel gebeurd. Maar wie bloedde er altijd in iedere crisis? Dat is de middengroep. De SP streamde het debat met een diep fake-filter eroverheen. Iedere spreker had daardoor Mark Rutte's hoofd. Er wordt koffie gezet in Utrecht. Reizigersclub Rover heeft daar vakbonden en werkgevers van OV-medewerkers uitgenodigd. In de hoop dat ze weer met elkaar gaan praten over het loon en de werkdruk. En ze hopen dat machinisten, buschauffeurs, conducteurs en andere OV-medewerkers dan voorlopig niet meer gaan staken. In de haven van Rotterdam zijn weer twee uithalers opgepakt zijn 23 en 25 en werden door de douane betrapt tussen de containers. Uithalers zijn vaak jonge mensen die voor andere criminelen drugs uit containers moeten oppikken. Ze kunnen daarvoor een jaar de gevangenis in. En gisteravond zaten de Britten er klaar voor, waarschijnlijk de laatste keer dat ze het stemgeluid hoorden van die ene man. Welcome to a place that is astonishing. Nature in these islands if you know where to look. Can be extraordinary. It's home. Sir David Attenborough, 96 inmiddels, vandaar waarschijnlijk zijn laatste wildlife-serie op locatie. Dit keer dicht bij huis, vanuit de natuur van het Verenigd Koninkrijk zelf. Is ook kritiek. De serie is voor een deel betaald door een aantal natuurorganisaties en dus zou het te veel propaganda zijn. Dan nog het weer. De dag begint regenachtig, maar er komt warme lucht aan. Daardoor is het vanmiddag droog en vanmiddag wel 16 graden.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 I'm much too fast to take that test ch ch, -ch, -ch Turn and face the strange Ch-ch-ch-changes Don't wanna be a richer man ch ch ch, -ch, -ch Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes gonna have to be a different man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 Ch-ch-ch-changes -ch Turn and face the strange Ch-ch-changes Ch -ch Don't tell that to go up on uh, out of it Ch-ch-ch-changes -ch Ch -ch -ch Turn and face the strange Ch-ch-changes -ch Ch -ch Where's your shame? Your left us up to her left. Zeer goedemorgen bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, Jan heeft de muziek uitgezocht. Jan zit tegen over mij. Uh, het was Changes van David Belder. En waarom? Omdat wij. Uh, het zit er een beetje rond. Waarom? Uh, omdat wij een hele verkiezingsprogramma gaan doen. En we gaan uh, praten met uh, de dijkgraaf Rogier van de Zanden in het eerste half uur. En in het tweede half uur komt de commissaris van de Koning, meneer Arthur van Dijk, in de studio om ons bij te praten. Daarna praten wij in het tweede uur maar met.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 Noord naar Zuid ja, bekijken. Nee, het is, het is het gebied van Rijnland is van de onderkant uh, Wasna tot aan ja. de bovenkant uh, IJmuiden... Oh, oké. Okay. Westpuntje ja. van Amsterdam tot aan uh, Gouda. Dus het is een flink gebied. Kijk, kijk, zoals u al merkte, ook ik ben een beetje een, een leek in, de, in het waterschapgebied, uh, maar is, is het is druk zo uh, in de periode voor de verkiezingen ook voor de waterschappen om, uh, om je kenbaar en zichtbaar te maken.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 Dus daar merk je als, als antwoorden wel wat van. Ja, ja, ja zeker. Ja, het, het, het gaat eigenlijk allemaal goed. Uh, en, en toch verkiezingen, daar, daar zo meer uh, over. En misschien ook interessant een beetje het, de ontstaansgeschiedenis. Want Rijnland is het oudste waterschap van Nederland. Uh, 1255, uh, de, de, sindsdien bestaat het al. Uh, de, de, wat was vroeger de reden om zo'n waterschap op te richten? Vroeger was het echt de, de waterveiligheid, het, het buitenhouden van, van de Woestezee. Want ja, noord -Zee ligt, ligt niet ver weg. En vroeger was dat het IJ. Het IJ had een oh, bijna open verbinding met het Halemmeer. wat toen nog geen polder was, maar nog een woeste binnenzee. Ja. En daar eigenlijk, om dat tegen dat water te beschermen, werden de eerste dijken aangelegd. Nou, en zo is het waterschapswerk begonnen. Het is zoiets als een waterschap eigenlijk uniek voor onze omliggende landen ook?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 uh, die, die, die uh, beschermen tegen de zee gemakshalve, en die hebben ook een mooie historie hebben, ja. Delftland Schieland uh, uh, Amstelgooi en Vecht heeft zo'n historie ja. het heeft een hele hoop uh, uh, gebieden, dus aan de kust het bijzonder van die oude waterschappen en dan even naar wat dan toch, Anne, nu nog het nut is van zo'n waterschap. Nou, vooral onderhoudend, het beschermen tegen het, het, het water. Ook met de klimaatverandering natuurlijk, dat we schoon water hebben. Er doen dertien partijen mee aan de verkiezingen. Hoe kan het dan toch dat het zo politiek is? Eigenlijk een hele ja, algemene delen, dat we gewoon schoon water moeten hebben... en, en beschermd moeten zijn tegen... Ja, dat, dat, dat ik snap de vraag, want ja, wie is er nou tegen waterveiligheid, wie is er tegen schoon water, etc. Maar de manier waarop wij het doen, daar kun je over verschillen. Dus die dertien partijen die hebben andere ideeën. Als voorbeeld ja. de waterzuivering. Dat moet dan gewoon. Dan komt het rioolwater binnen dat zuiveren. maar dat kun je nog. Kun je gewoon zuiveren of nog schoner maken. Ook nog alle medicijnresten eruit halen, wat nu nog niet op alle plastic eruit halen, of gebruiken als grondstoffenfabriek. Dat kan. Okay. En als het gaat om voldoende water, of niet te veel, niet te weinig, ga je dat dan aan de kwaliteit ervan? Ga je het extra schoonmaken, zorgen, extra geld investeren in bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers? Daar verschillen de partijen in. Het gaat wel allemaal over water, geef ik toe. Maar daar verschillen de partijen in. Overigens, een goede tip, die gooi ik er maar meteen in: op mijnstem.nl of via de website van Rijnland, naar een stemhulp gaan en daarmee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 In Mijn ervaring binnen een waterschap is dat het mensen zijn die, uh, hoewel ze van menig verschillen, toch graag de samenwerking opzoeken. Om ja. te snappen dat ze daar uh, toch ja, uh, niet eens worden, betekent <tus> geen besluit. Geen besluit is, is, is ellende in het gebied. Is het een, uh, is het een samenwerking van compromissen? Uh, is, ja, zeker. Ook bij, bij waterschappen sprake van compromissen. Maar soms moet je gewoon keuze maken, is het voor of tegen. Nou, en dan moet je soms een meerderheid. En soms is dat... Uh, uh, uh, uh, allemaal eens een 30-1 stand. En soms is het uh, 16-14. Heeft, heeft u een voorbeeld waarbij uh, uh, er echt uh, gekozen moet worden? Nou, laat of gekozen is? Ja, gekozen is. Laten we een voorstel over bij de, een, een renovatie van een grote zuivering. Uh, vlakbij Haarlem. Of we daar nu al extra zouden investeren... in de bepaalde terugwinnen van een bepaalde grondstof. Of dat we dat nog niet zouden doen. En het gaat om investeringen van een aantal miljoenen extra. Nou, daar zijn mensen echt verschillend van mening. Met, met, met, of het nuttig is, of het inderdaad uh, uh, nou ja, het te betalen is. Of je, dat, uh, of je verwacht dat de toekomst nog anders wordt. Daar zitten echt andere meningen in. Het gaat over die grondstoffen die je kunt terughalen. En daar zie je dat partijen echt, ik uh, nou, wacht geloof ik, uh, twee hebben de slag. Ja, dus, dus, dus veel samenwerking, veel op zoek uh, op, op een inhoudelijke overeenkomst. Zou je dan kunnen zeggen dat dit uh, de bestuurslaag is waar het minst politiek wordt bedreven? Ja, uh, uh, politiek is eenmaal het, uh, het, het besluiten over verschillen. Ja. Dat gebeurt bij ons ook. Maar de wens om er samen uit te komen is vooral, zeggen we, erg groot binnen de waterschap. En dat waardeer je ja. ook Ja. En uh, nog even terug naar Zandvoort, want daar heeft een tijdje geleden ook iets gespeeld met dat uh, strandtent... Uh,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 Maar nou, we praten over 10, 20, 30 jaar verder. Als de duinen dus moet, die moeten wel in stand worden gehouden. Dat is een natuurlijk product. Dan moet elke zand bijwaaien. En de zeespiegel gaat stijgen. En die twee dingen samen zorgen ervoor dat we heel kritisch kijken naar wat kan er wel of niet zorgen voor de duinen. Ja. Maar het is nogmaals, het is niet altijd populair, dat snap ik ook. Niet altijd zichtbaar, maar <lacht> ja. robuust erbij. Ja, ja, ja dat, is de, dat is het kenmerk van de waterschappen. Wij denken echt een termijn van tientallen jaren. Want ja, zover moet je kijken, wil je dit verder houden?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 waarbij je niet meer het water op tijd weg kunt krijgen... waar de wateroverlast op treed, dat is gewoon ja. de dagelijkse werkelijkheid. Ja. Gisteren hadden we sneeuw. <laughs> Vandaag zon. Het ja, nou, was gelukkig niet te veel. Het is uitgestelde regen... noemen we dat, hè, sneeuw. Ja, ja. En, en, en dat het, dat het water... niet goed weg kan en... Uh, er extreme droogte is... daar, daar heb, heb je als waterschap toch ook...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 de OESO in Parijs, een gerenommeerd bureau, gekeken van hoe werkt dat water nu in Nederland? Wie is het georganiseerd? En eigenlijk constateren is dat wij het heel goed met elkaar georganiseerd hebben. Er zijn natuurlijk wel dingen te verbeteren, maar ja. we noemen dat een, een, een, een, een, een, eigenlijk een wereldwijde standaard hoe het zou moeten doen. Maar dat is één. En twee, je merkt sinds uh, de klimaatverandering en die weersextremen dat die roep om de waterschappen op te effecten verdwenen is. Ze zijn heel hard nodig en je, be en je bezuinigt eigenlijk niet zoveel. Uh, ja.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 Uh, Toekomstbestendig zijn. Dus, dus de regels waar ik net over had van de ja. toebouwt, Dat zullen hele belangrijke besluiten worden in het waterschap. Dat is niet het enige waarvoor je moet stemmen, want ook waterkwaliteit gaat, gaat een grote rol spelen. Maar dat zullen belangrijke besluiten worden de aankomende vier jaar. Oké, okay, interessant. En uh, nog even helemaal uh, afrondend: wat zou uh, uh, kort uw oproep zijn richting de kiezer die luistert in Zandvoort om uh, het, het stemhokje te vinden? Misschien wel voor de provincie, maar ook dat andere stembiljet uh, in te vullen. Nou, zeker de waterschappen. Als je dan toch een kies dan ook voor de provincie. Ook een belangrijke bestuurslaag. Maar begin even met uh, te surfen naar mijnstem.nl. je postcode kun je vinden waar je dan... Uh, dus dat kon je bij Rijnland uit. En vervolgens ga ook echt stemmen op 15 maart. Dat is zo belangrijk. Hou het niet bij een voornemen, maar ga ook naar het stembureau.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 <laughs> Om het even zo te zeggen. Ja, je, je kunt me niet voor alles bellen. En gaten, en gaten, en gaten, maar we houden veel in de gaten. Ja. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, Rogier van der Sande Dijkgraaf van het oudste uh, waterschap van Nederland. Uh, Hoogheemraadschap Rijnland. Uh, uh, uh, hartelijk dank voor uw tijd vandaag. En uh, we hopen ja, op een goede aan opkomst. Aan aan ja. en, en dat hoop ik ook inderdaad. Veel Hartst, plezier vandaag. Hartstikke goed, dankjewel.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 had before no no yeah, yeah. I just want to tell you right now that uh...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 de gedeputeerden zijn het dadelijk bestuur. Ja. Worden die gekozen door de staatleden? Nee, uh, wat er gebeurt is dat uh, na de verkiezingen... Uh, gaan we kijken welke partijen uh, de coalitie gaan vormen. Nou, wat vaak gebeurt is dat de grootste partij... dat die uh, een informateur aanstelt. Dat is iemand die gaat praten met alle partijen... om te kijken waar liggen de mogelijkheden tot samenwerking. Uh, tot nu toe was het gebruikelijk dat er een coalitie kwam... die ook een meerderheid aan stemmen in de staten heeft...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 Ik ben, dus, uh, ik ben nu in mijn vijfde jaar bezig als commissaris. En uh, in 2019 uh, mocht ik naar uh, Paleis Noordeinde. En uh, heb ik uh, de eten afgelegd. Uh, dat is wel grappig. Dat was een leuk, ja. leuke anekdote. Ik was daar. En uh, dan, dan word je door die kamerheer ontvangen. En dan gaan we een keer oefenen, zegt hij dan. Hè? Dus een <lacht> keer droog oefenen. En uh, ik ben van huis uit katholiek opgegroeid. Niet zo actief. Maar uh, mijn ouders leven niet meer. Maar op dat soort momenten...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 Nou, ik heb een paar dossiers. Uh, niet zozeer politiek, uh, maar ik denk bijvoorbeeld aan het gebouw. Uh, we hebben natuurlijk een prachtig provinciehuis. Ik denk een van de mooiste van Nederland. wel gelegen in Haarlem. Mm -hmm. uh, ik heb uh, concern control uh, onder mij. Hoe uh, internationale zaken. En zo heb ik een aantal uh, dossiers. En als daar wat op speelt, uh, dan uh, bijvoorbeeld het uh, reglement van orde. Dat is van de Staten zelf.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 Ja, dat gaan, we, dat gaan we een paar keer per jaar organiseren. Maar veel belangrijker is ook dat wij als overheid, eh, we moeten ook weer elkaar het vertrouwen geven. Dat, wij misschien, eh, dat de overheid niet altijd doet wat je graag wilt. Maar dat het wel gedaan wordt eh, met de achterliggende gedachte dat we met elkaar eh, Noord-Holland een beetje mooier willen maken. Maar ik neem hem zeker ter harte dat de communicatie en de wijze eh, waar wij staan en wat wij doen, dat dat eigenlijk nog beter kan.